Ik had een dag vakantie en ik ging toen met mijn fiets Lat rijden in de polder, ik zag wat koeien anders niet Maar wat verder stond een boerderij en een boerin Daarachter stond de dochter en dat was precies mijn zin In loon op zand verloor ik mijn verstand Door een meisje met wat en een boerderij en een stuk land In loon op zand verloor ik mijn verstand door een meisje met de klein nog aan de hand de boerin die zag dat ik met grote ogen naar keek ze riep met gulle stem je bent de tiende deze week ik geef een dokter toch niet af en smeer hem nou maar kal is toch niet te koop en zeker niet aan jou in lood op zand verloor ik mijn verstand door een meisje met wat koeien en boerderij en een stuk land in lood op zand verloor mijn verstand, door een meisje met de klein afgaande hand. Ik wachtte tot het avond was en zij naar buiten kwam. Ik fluisterde heel zacht haar toen ik haar een nam. Ik zei mijn schat, jij bent het, die ik boven al mijn. Toen zij een zware stem dat kwam, ik ben hier de toren. In lood op zand verloor ik mijn verstand. Een meisje met wat koeien en boerderij en een stuk land in Loon op Zand verloor ik mijn verstand door een meisje met de klein of aan de hand in op Zand verloor door een meisje met wat koeien, en boerderij en een stuk land in loon op zand. Verloor ik mijn verstand. Door een meisje met de klei nog aan de hand. Na een jaar van moeilijkheden zei toen de boerin. Je trouwt maar als je wilt, maar ik slaap tussen jullie in. Zolang ik leef komt hier beslist geen dokter blijven hier met drie slapen op de boerderij in loon op zand verloor ik mijn verstand door een meisje met wat koeien en boerderij en een stuk land in loon op zand verloor ik mijn verstand door een meisje met de klei door een meisje met de klei door een meisje met de klei nog aan de hand